We zijn weer even terug in 1975, toen Nederland het Eurovisie Songfestival Want Met dit lied natuurlijk van Tietje in het 1975, dingadonga, dingadonga, dingadonga. Daar gaan we eens even flink verklappen natuurlijk. Welkom, radiovrienden van Radio Els 558. Het is vandaag dinsdag 3 mei van het jaar des alles 2016. En 2 mei moeten we even gauw vergeten, want ik was er niet. Hè? Nee, nou ja, goed, de non-stop is bijna dezelfde muziek als wat je in de avondshow hoort. En dan hoor je tenminste mijn geleuter niet aan. Je moet dan alleen wel een uitgebreid weerbericht missen. Uh, weet je nog wel, dat doen we op het halve uur. En we hebben natuurlijk ook nog, uh, wat hebben we eigenlijk nog meer? Ja, nou, tussendoor natuurlijk nog wat nieuwtjes en zo, wat we op gaan zoeken voor je uit het internet vandaan. En we hebben natuurlijk een overzichtje van de Primetime TV programma's. Dat doen we meestal tegen het eind van het programma, rond een uur of zeven. Zit je aan de maaltijd, een heel smakelijk eten en wij beginnen hier zoals gebruikelijk met een plaat van 50 jaar geleden. We gaan naar Gila Black toe, uit 1966 is hier Love Just a Broken Heart. They told me love was not what I dreamed it would be And one day if I fell in love Then I would see But I believed when my love came My dreams would all come true But I know better now Now that we're worlds apart Now as the teardrops start Love's just a broken heart Not. Love's just a Ja, die kon wel aardig open optrekken hoor. Gila Black met Love, Just a Broken Heart uit 1966. Er staan 280 kilometer aan files verdeeld over 50 stuks. En een van de langste, dus wel erg lang hoor. 16,1 kilometer op de A2 Utrecht, Zethovenbosch. Langzaam rijdend verkeer tussen Vianen en Deil. Dit is Radio Els 558 met Ferrie den Hartog. 24 uur per dag, Radio Els. Van de LP, beter gezegd nog in die tijd, thriller. Je hoorde Michael Jackson uit 1983 met Wannabe Starting Something. Ja, dat gaat hij niet meer doen. Nee. Een inwoner van het Belgische deel B krijgt 180.000 euro schadevergoeding omdat de Vlaams-Brabantse gemeente veel te lang heeft gedaan over de heraanleg van een bocht. Het Hof van Beroep in Brussel heeft dat bepaald. De man was naar de rechter gestapt omdat auto's uit de bocht vlogen en in zijn moestuin terechtkwamen. Een rechtbank oordeelde begin 2013 onder dreiging van het dwangsom dat de gemeente de bocht binnen 10 maanden moest verbeteren. Dat lukte niet, waarop de bewoner geld wilde zien. De gemeente noemt het vonnis buiten elke proportie. Iedereen die met openbare werken te maken heeft, weet dat je zo'n klus niet in 10 maanden klaar krijgt. Deelbeek gaat nog wel uitzoeken of cassatie mogelijk is. Ja. Hier is Mava Hort en Moody Suck. En let The sunshine in uit 1969. Laat het zonnetje maar binnen. Laboratories <laughs> facing het zonnetje weer binnenkomen, wat was het trouwens, vandaag een schitterende dag weer. Hè? Alleen wel een beetje met een schrale koude wind die toch nog wel vrij matig was. Maar voor de rest uit het windje achterom kon je heerlijk in het zonnetje genieten zoals dat heet. Noorduit 1969, Marvel Hots en Moody Sack wel in een slechte kwaliteit hoort, Tenminste hier op mijn hoofdtelefoon met let de sunshine in. Een lekker sopje. Wat goede muziek. En je hebt de afwasshow. Radio Els 558. Radio Els 558 via wwwradioels 558nl En natuurlijk in het oosten van het land op die geweldige gemiddeld 1395 kHz. Wat wil ik nog meer vertellen? Oh, je hoort natuurlijk zoek in broek. Wel even netjes afgerond hoor. Met Blossom Lady. Het komt allemaal uit 1971 hier in de Show. Radio Els 558. Informatie. Radio Team komt onder één dak met 538 Sky en Veronica. Ook de zender 100% NL en Slem gaan samen verder onder de vleugels van een Oostenrijkse eigenaar. Zo maakte Talpa dinsdag bekend. Talpa is het moederbedrijf van 538 en Slem. De onderneming heeft al een minderheidsbelang in Radio Corp, de eigenaar van Radio 10 en 100% NL. En neemt dat bedrijf nu helemaal over. Vervolgens worden 538 en Radio 10 ondergebracht in een nieuw radiobedrijf dat Talpa aan het optuigen is. Samen met het Telegraaf Media Group. Het is me allemaal wat. Hier zijn Max en Specs uit 1980. Don't come stunt en zeker Trudy niet vertellen. I'm finding you, you mean old crook. Sit down, my man, and have a beer. Keep your hands off the girl that's working here. Oh, hey, hey, listen, Max, I'm kinda short. I'll help you, brother. Don't you worry no more, 'cause I got this job that's coming up. Completely safe, real easy job. Yeah? First, let me tell you what you must not do. Don't come stone and don't tell truth. Don't come stone and don't tell truth. Don't tell Trude. scar on his head. Scarface Lenny, the safe specialist. Yeah, that's the one. Who away his talents? He's off the list. Who cracks the safe and how do we get in? Fast Alex is our safe man. He's the king. That sounds okay. Let's have another beer. I'm in it, baby. There you go, Max. Cheers. Here's to the job. I knew you would. But don't come stoned and don't tell truth. In het filmpje zie je dat helemaal zichtbaar worden. Hoe dat allemaal gaat Ze zitten in zo'n vroeg een beetje te bespreken, wat ze allemaal gaan jatten en zo. En hij gaat toch gewoon even zijn vriendinnetje bellen. Ja, het wordt trouwens een heel vroeg weekend, want morgen is het de laatste dag werken voor de meeste mensen. Want we hebben donderdag natuurlijk hemels En die vrijdag moet je dan even snipperen. Dus dan heb je zomaar een dag of vier achter elkaar vrij. Dat is toch wel leuk natuurlijk. 24 uur per dag de vergeten hits. Goedenavond. Dit is Radio Els. Dit hoort gewoon bij een lekkere warme zomer aan het strand, zoals het in de jaren 70 wel vaak het geval was. Want 1975 was een hele warme zomer, kan ik me nog goed herinneren. Rubets met Jukebox Jive. Dat is van die heerlijke, lekkere, teeny popper brandmuziek, hè. Daar mag ik echt van genieten. Ten hart ook bij je tot 7 uur in de avondshow bij Radio Els 558. Maar dit is ook mooi, hoor. Wel tien jaar later. Propaganda. Duel, eye to eye. Lekker glaasje rum met een klein beetje chocolademelk. En voor de verandering is een krentenbol erbij. Ja. We gingen terug naar 1985. Propaganda met duel Eye to Eye. En het is dan ook gelijk weer hier tijd voor. Want we zitten bijna op half zeven. Weet, Weet je nog wel voor deze dinsdag 3 mei... We zullen eens even kijken wat er vandaag in het verleden allemaal gebeurde. Het is vandaag de 124ste dag van dit jaar en er komen er nu nog 242. Vandaag in 2008 prinses Margarita trouwt met de jurist Tsialing Sjaling ten Kate. En in 1986 wint België voor de eerste maal het Eurovisie Songfestival dankzij de jonge Sandra Kim. En vandaag in 1978 wordt de eerste spam via de e-mail verstuurd. Dus dat is al zo lang geleden. Maar in 1978 hadden nog niet zoveel mensen, denk ik, e-mail. Nee, ik denk dat 99% van de bevolking niet eens wist wat het was. De eerste geschreven grondwet van Europa treedt vandaag in werking in Polen en dat gebeurde in 1791 en in 1998 wordt Wim Duisenberg benoemd tot de eerste voorzitter van de Europese Centrale Bank. En Een hoop mensen zijn de mening toegedaan dat toen het begin van het einde werd ingeluid. Dan gaan we maar eens even kijken wie er allemaal geboren zijn vandaag. Dat was in 1898 Golda Meir, Israëlisch diplomaat, politicus en premier is ook nog geweest. Zij overleed in 1978. En Bing Crosby, de man van White Christmas natuurlijk, Amerikaans zanger en acteur was hij ook. Hij overleed in 1977, maar zag vandaag het levenslicht in 1903. En James Brown had vandaag jarig geweest, waar het niet dat hij overleed in 2006. Hij werd geboren in 1933. Frankie Valli, die draaien wij hier nogal, want hij staat ook weer in de top 40 waar we mee bezig zijn. Hij is vandaag jarig, hij komt uit 1934. En uit 1950 komt Mary Hopkins, Brits zangeres natuurlijk. En uit 1951 Christopher Cross, Amerikaanse zanger. Daar zou ik eens een plaatje van opzoeken, die kende heel mooi zingen die jongen. Michael Reziger, wie kent hem nog? Nou, hij was een Nederlands voetballer. Hij is vandaag jarig. Hij komt uit 1973. En dan gaan we eens kijken wie er vandaag overleden zijn. Dat was in 1987 Dalida. Ja, die ken je denk ik nog wel. Zij werd slechts 54 jaar oud. Egyptisch, Frans, zangeres en actrice. En Karel Appel van de Schilderijen, hij werd 85 jaar, hij overleed vandaag in 2006. We hebben niet zoveel wiki vandaag, ik heb ook maar een blaadje of zes geloof ik waar ik dit allemaal uit heb. Het zijn er ook wel eens 26, ja. Ja, hoge drukkosten of printerkosten hier bij Radio Els. Het is vandaag de nationale feestdag, dag van de grondwet natuurlijk in Polen en datzelfde geldt voor Japan. En ook niet onbelangrijk tegenwoordig in deze tijd. Het is vandaag de internationale dag van de persvrijheid. Even op de Rooms-katholieke -Katholie kalender kijken. De heilige Filippus is het vandaag. Hij overleed circa 80 na Christus en Jacobus. Dat is ook al een heilige en die overleed circa 62 jaar na Christus. Christus. En dat gaan ze dan vieren bij die kerk. Raar idee hoor, omdat iemand overleden is. In 1967 hadden we de laagste minimumtemperatuur van min 2,4 graden en de hoogste maximumtemperatuur was 25,5 graden. Dat gebeurde in 1990. En in datzelfde jaar hadden we ook de langste zonneschijnduur van 14,2 uur. En in 1983 hadden we de langste neerslagduur van 12,3 uur. En dan is het bij onze Raduels 558 in Davos Show alweer tijd geworden voor de twee leuke. Ik vind zelf een hele mooie van Ellen Foley. We gaan naar 1979, Wie Belonged to the Night. En een jaartje later, in 1980, had ze nog een grote hit met What's the Matter Baby? Twee leuk nu, nu, nu, nu. The sun hangs over the city Yo all hit radio. Radio Else 558. We hebben nogal wat gillende keuken met in de show, we hadden eerst al Gilla Black en in tweede tweeluik Ellen Foley met We Belong To The Night en What's the Met The Baby. En als ik hier zo naar buiten kijk, het zonnetje schijnt nog volop, het is gewoon echt helemaal geweldig. Want dan uh, gaat het dan opeens hard, hè? als we even dat alle koude weer even vergeten, dan uh, komt het allemaal best wel goed, denk ik, hè, met die zomer. Ja, hij komt alleen een beetje laat, laat op gang. Een vrachtwagenchauffeur heeft op de snelweg A29 bij Heinenoord het leven gered van een 81-jarige vrouw. Haar 84-jarige man was compleet in paniek. De bejaarde man, die geen mobiele telefoon bij zich had, riep vanaf de vluchtstrook, vluchtstrook om hulp. Vrachtwagenchauffeur Jonathan Hol twijfelde geen moment. Hij reed, hij reed met zijn vrachtwagen de vluchtstrook op en belde direct 112. De chauffeur kreeg van de meldkamer de opdracht om de vrouw uit te Auto te halen en haar te reanimeren. Ze had helemaal blauwe lippen en hapte naar adem, vertelde Hol. Na de eerste sessie beademingen en borstcompressie zag ik nog geen teken verleven, maar ik ging door. Bij de twintigste borstcompressie opende ze ineens haar ogen. De politie heeft de chauffeur bedankt op Facebook door het kordate optreden van een passerende vrachtwagenchauffeur kon passers Zieren aanspreekbaar naar het ziekenhuis worden vervoerd. De complimenten, ja logisch natuurlijk, hè. dat hoort er natuurlijk allemaal een beetje bij. Dat doet de politie tegenwoordig wel veel hoor, mensen bedanken via Facebook. Ja. Wij gaan naar 1970 toe en dat is film nou plaatje. Ik was het bijna vergeten dat er bestond. Hier is Tony, Joe, White en Groupie Girl. Once there was a Sixteen She got in joined she was passed round by the groups that came into the town and she no longer cared about her welfare with her leather bags and musk shoes De zon en stapelwolken wisselen elkaar af en het is overal droog. De temperatuur loopt op naar 13 tot lokaal 15 graden en de noordwestenwind is matig van kracht. Komende avond en nacht is het vrij helder en koelt het af naar 4 graden aan zee tot lokaal rond het vriespunt in het binnenland. Her en der kan mist ontstaan. Morgen is het lokaal een korte tijd grijs maar schijnt uiteindelijk overal de zon. Later ontstaan er wat stapelwolken, maar blijft het droog bij maxima rond de 17 graden en er is nauwelijks wind aanwezig, dus morgen wordt nog veel mooier als vandaag. Dan gaan we eens naar de rapportcijfers kijken, dat blijkt daar ook wel uit hoor een beetje. Het barbecue weer, ja daar is het weer tijd voor, dat krijgt morgen een 7, het fiets weer een 8, het strand weer een 5 en het zeil weer ook maar een 5, omdat er niet veel wind staat. En dat geldt voor hemelsverdag krijgt het barbecue weer een 7 als je daar al zin in hebt, het fiets weer een 8, het strand weer een 5 en het zeil weer krijgt dan een 10 want daar staat er weer iets meer wind. Over gillende keukenmeiden gesproken, ik heb er hier nog een paar voor je uit 1989, de Juts. En het heet allemaal Why Not Me. Dames mag ik niet de term uh, gillende keuken mee. gebruiken van Els en de ze helemaal gelijk in. Want het is natuurlijk gewoon een prachtig plaatje uit 1989. Joren de dames, Juts met. Why not me? We gaan snel door in de haven. Want ik zie dat ik nog maar 10 minuutjes heb en dan is het alweer voorbij allemaal. We gaan terug naar 1968 met de Beach Boys. Dat mag ook wel als het zonnetje schijnt. En hier is Do It Again. Als er niks tussen komt natuurlijk. Zoals gisteren. Dat kan natuurlijk gebeuren. Jorden, de Beach Boys met Do It Again. Oh, trouwens, even een mededeling. Waarschijnlijk ben ik er donderdag niet. Want dan gaan we lekker fietsen. We hebben vandaag daar heel veel werk voor moeten verrichten. Want ik wil wel Radio Els Non-Stop door laten gaan. Maar dat vind ik toch een beetje zonder mijn aanwezigheid hier in de studio een beetje het link. Tom Plassen loopt hier ook nog rond en je weet het maar nooit als die tegen stekkerdozen aangeplassen en zo. Ja, dan schiet het niet op als je brand krijgt natuurlijk in de studio, want dan is het einde verhaal van Radio Els. Dus we gaan gewoon iets op een laptopje fabriceren en dat ga ik dan lekker in het schuurtje ver weg van de studio plaatsen. En als dat schuurtje dan in de fik vliegt, ja, dan is het erg jammer. Maar goed... Ik hoop dat jullie daar niks van gaan merken, ik heb uh, zoveel mogelijk uh, geprobeerd om hetzelfde te laten klinken als gewoon vanuit de studio. We gaan eens even kijken wat de primetime op de tv te beleven is. Op Nederland 1 is het gewoon heel de avond allemaal crimineel gedrag, want we hebben eerst om half negen naar het nos Journaal opsporing verzocht. Daarna hebben we opgelicht en daarna krijgen we nog eens een keer de rijdende rechter. Ja. En daarna natuurlijk nog Paul, maar dat spreekt van zich. Op Nederland 2 hebben we de tafel van taal en om half negen brandpunt. En om half tien de tafel van Thijs. En om tien uur hebben we natuurlijk nieuwsuur. Op Nederland 3 van de moeite waard. Om acht uur hebben we 60 jaar songfestival. Om half negen dictator en om kwart over negen je zal het maar hebben. Het eeuw 4 begint zoals gebruikelijk om acht uur met GTST. Om half negen met open armen. En om half tien Herman en Martijn met op de proef gesteld... Peter en de Vries vinden we terug op RTL 5 om half negen met internetpesters aangepakt. En op net 5 hebben we de mysteries of Laura. En dat zal de film zijn. Half 10 tot uh, half 11. En we hebben ook nog eens een keer voetbal om 8 uur de UEFA Champion League. Bayern München met Atletico Madrid en het met is op. Dat kan helemaal niet, jongens. Dat kan helemaal niet, want die duurt drie minuten. Dus ik denk dat ik hem toen net heb stilgezet en niet weer helemaal naar nul heb gedraaid. Weet weten jullie ook een beetje hoe dat allemaal gaat. Ik denk dat we er maar lekker mee gaan stoppen. We gaan weer lekker muziek draaien. Dat vind ik veel belangrijker als die rare tv. 1982, en je kent het waarschijnlijk al, Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Night falls on the city. Van gehoorzaamheid alweer hier te horen bij Radio 558. Het was de Afwasshow, De aflevering voor dinsdag 3 mei van het jaar des Alas 2016. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt van alle mooie muziekjes die we hebben opgezocht. Blijf erbij, want zometeen gaat natuurlijk de non-stop. Gewoon 24 uur per dag door met al die gouden oude uit de periode 1965 tot pakweg 1990. Al ligt de nadruk wel in de jaren 70 en 80 qua muziekkeuze hoor. Maar daar staat zoveel pure muziek in, je kan je hart ophalen. Ik zou zeggen dank voor het luisteren, graag tot morgen bij je bij. Dit is Radio Els acht met het nieuws.